Mike Oldfield. Hoewel ik er vrijwel zeker van ben dat hij het niet zelf zong. En voor die tijd hadden we The Christians met I Found Out. Straks meer daarvan. Uh, aanstaande vrijdag is er uh, een uh, concert, een loungeconcert kun je het noemen, uh, bij uh, Nuf... in de Haltestraat. Daar wordt lekker uh, jazz lounge en, uh, gespeeld en een jam session gehouden. En in de pauze, mag ik zijn de gek de leemte opvullen met uh, met mijn muziek een uh, beetje aangepast, dus uh, ook een beetje in de lounge uh, sfeer, maar ik zal het niet laten om er af en toe ook als het past een gouden oude in te gooien. Dus uh, aanstaande vrijdag, ik geloof dat het om uh, om negen uur begint, acht uur, negen uur, maar dat geeft niet want dan kunt u eventueel als u te vroeg bent voor die tijd nog een uh, voertje meeprikken. En uh, dat wordt een hartstikke gezellige avond, dus ik hoop dat ik jullie daar uh, mag zien. Blijkt me gewoon helemaal te gek. John Lennon, zei hij, met uh, Imagine... Town. Talking trash to the press and working my ass up from down to down. Listen, hey boy, take a smoke, take a line, your, your songs are out of Was dat op uh, vinyl? Dat hoorde u aan het uh, ruisje. Maar uh, ik ben nog steeds van mening dat het geluid op zich een stuk lekkerder klinkt. Absoluut. Afgelopen zaterdag was er een uh, groot bluesfestival, een jaarlijks terugkerend evenement in Grollo. En uh, voor de mensen die weten waar we het over hebben: Grollo, het dorp, het bluesdorp van Drenthe. waar uh, QB en de Blues het uh, domicilie hadden. Uh, een gigantisch feest is het weer geweest. En uh, de mensen van het Quby Museum, wat ook in Grollo gevestigd is... ga er een keer langs als je in de buurt bent. is absoluut de moeite waard. Ze uh, zijn erg tevreden en uh, voelen zich helemaal happy... dat het weer zo'n groot succes is geweest. Ik en een uitzending, dat kan QB gewoon niet uh, missen. We doen het nu uh, eventjes met een, met een hele bekende. Later, uh, volgende week of zo, komen er wel wat meer onbekende nummers aan de, aan de, aan de, aan de orde. 呃, uh, QB the Blizzards met Apple Knockers Flophouse. Joe Cocker. Ons ook al ontvallen. Het gaat hard. De bassist van Toto trouwens ook. Die is uh, ze hebben een dik half jaar geleden overleden. En Toto is uh, de volgende die we gaan draaien. Een uh, uitvoering van een nummer wat door een hele hoop mensen uitgevoerd is. Onder andere ook door dezelfde Joe Cocker. met een little help for my fans. En dat is uh, live opgenomen in Amsterdam. Negen minuten lang. Echt een gigantisch mooie uitvoering. Dus ik zou zeggen geniet ervan. Oh, my God. At the end of the day, are oh, you sad because you're on your own? uit uh, Amsterdam. Een opname van uh, al wat jaartjes geleden. Die ik ooit eens via een, uh, een optreden wat we, wat we hadden in, uh, in een uh, kroeg hier in Zandvoort. Met uh, muzikanten uit het Oosten uh, des lands. Leo van Sponsen. En uh, die had een technicus bij zich en die had dat nummer op tape. En dat draaide hij in de pauze. En, nou ja, je gaat gewoon uit je dak. Zo ontzettend goed. Uh, nu voor something completely different, Een stukje van LP, Susan Vega. Als je even niet zit op te letten en uh, iets zit uit te zoeken... dan gaat hij gewoon door. Want dat uh, is een vervelende uh, bijkomstigheid van uh, platenspelers. <laughs> maar wel lekker. Uh, we hebben al uh, twee Beatles gehad en we krijgen nu de derde. Dat is uh, George Harrison... on the BBC round the chops and heal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 De eerste twee uur na lange afwezigheid zit het weer op. Het is mij heel erg goed bevallen. Ik hoop u ook. En kan niet anders zeggen dan... we zien ons of horen we ons eigenlijk volgende week weer. Prettige week verder. En geniet van het mooie weer wat eraan komt. Tot in me zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5